Wat je beleven zal. Het is gewoon weer carnaval. Drinken dan bier en maak een veel plezier. Je zult het zien, dus blijf maar hier. Ik ben toch niet gek, ik ben toch niet gek, ik blijf niet hier. Nee, dat heb het niet ik nee, niet. In. Alles zien, zielen, zielen, zielen, zielen Het valt best mee, wat je beleven zal Het is gauw weer carnaval Drinken dan bier, en maken veel plezier Je zult het zien, dus blijf maar hier Ik ben toch niet gek, ik ben toch niet gek Wat je beleven zal Het is gauw weer carnaval We drinken dan bier en maken veel plezier Je zult het zien, dus blijf maar hier You got